De een noemde het de dodendraad, de andere het elektrisch gordijn. Feit is dat de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog wel een heel ingenieuze manier hadden bedacht om de vlucht van België naar het neutrale Nederland een halt toe te roepen. Langs de hele Belgisch-Nederlandse grens werd een versperring gebouwd die bestond uit zeven hoogspanningsdraden, onder elkaar met ongeveer 30 centimeter ertussen. Op de draden werd niet minder dan 2000 volt geplaatst bij aanraking voldoende voor een verschrikkelijke dood. De elektriek, zoals de stroomdraden in België ook wel werden genoemd, zorgde ervoor dat er nauwelijks meer verkeer tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland mogelijk was. Omdat het elektrisch gordijn min of meer in een rechte lijn werd getrokken, liep de draad dwars door grensplaatsen als poppel. Op zondag ontmoette de bevolking elkaar bij de dode draad om groeten en boodschappen uit te wisselen met altijd Norse-Duitse soldaten in de buurt. Ook smokkelaars hadden last van de versperring en verzonden allerlei manieren om de draden te omzeilen. Zo werden er tunnels gegraven waardoor varkens werden gejaagd. Beken werden uitgegraven om zo over het water onder de draad door met smokkelwaar over de grens te komen. Als het hard waaide werden er vliegers opgelaten om zo een ham, enkele broden of gewoon een brief aan familie aan de andere kant te krijgen. De mooiste uitvinding was wel het vouwraam. In het Taxandria Museum in Turnhout staat nog een authentiek exemplaar. Het was een houten, uitklapbare constructie waarvan de boven- en de onderkant met een fietsband waren geïsoleerd. Eenmaal uitgeklapt, tussen de stroomdraden, ontstond er een ruimte waardoor, met wat oefeningen, min of meer veilig doorheen gekropen kon worden. Maar, ook deze creatieve oplossing kon niet verhinderen dat het elektrisch gordijn zijn tol heeft geëist. Exacte cijfers zijn er niet, maar uit verhalen is wel duidelijk dat tientallen mensen en zelfs jonge kinderen het leven hebben gelaten na een gruwelijke aanraking met de dodenraad.